11 Uur. Dit is Jeroen rondje Maan met het NOS Journaal. In de vier grote steden en omliggende gemeenten kunnen daklozen vanaf vandaag weer terecht in de winteropvang. De temperaturen kunnen s'nachts weer dalen tot onder het vriespunt en dan treedt de koude regeling in werking. Dat houdt in dat gemeenten, de GGD's, het Leger des Heils en de politie samenwerken om mensen onderdak te bieden. Zo worden extra bedden neergezet en ook extra locaties geopend. Op de meeste plekken kunnen daklozen normaal gesproken alleen terecht bij de nachtopvang of vertoon van een zorgpas. Ook moet er dan een klein bedrag worden betaald. Nu wordt de nachtopvang opengesteld voor iedereen. Nabestaanden van acht voormalige werknemers van Eternit hebben aangifte gedaan tegen het bedrijf. Ze deden dat gisteren samen met het comité Asbestslachtoffers. Ze vinden dat Eternit willens en wetens asbest bleef produceren zonder werknemers en klanten te waarschuwen voor de gevaren. Volgens voorzitter De Bruin van het comité zijn er op grote schaal slachtoffers gemaakt... en moet het bedrijf daarvoor verantwoording afleggen. Uit de jaren 60 werd al gewaarschuwd voor de risico's van asbest. Toch bleef Ether niet er tot in de jaren 90 mee werken. Het bedrijf zou ook hebben gelobbyd tegen een verbod op asbest. Turkije heeft een vermoedelijke IS-strijder... die vastzat in het niemandsland tussen Turkije en Griekenland... naar de VS uitgezet. De man van 39 is een Amerikaans staatsburger. Maandag werd hij op eigen verzoek uitgezet naar Griekenland, maar dat land wilde hem niet toelaten. Turkije begon maandag met het terugsturen van IS-aanhangers naar het land van herkomst. Behalve de Amerikanen zijn ook tien Duitsers en een Brit naar huis gestuurd. Het weer in het noorden bewolkt en in het noordoosten ook enige tijd regen. In het zuiden is de zon wel geregeld te zien. Het wordt 4 graden in de regen tot 7 graden op plaatsen waar de zon geregeld schijnt.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 De updates. Ja, aangezien er nog geen pitspoezen meer mogen zijn. Misschien kunnen de sissies de, zich daarvoor inzetten nu. Ja, misschien of, of een, een, een, een roedel een dissen. <laughs> dat is ook interessant. <laughs> uh, we gaan naar duurzaamheid. Ja, we <laughs> ja. duurzaam Karim, welkom. Goedemorgen. Uh, hoe is het met de duurzaamheid gesteld in Zandvoort? Op dit moment nog slecht. Uh, op dit moment gebeurt er uh, nog vrij weinig aan duurzaamheid. Er zijn ondernemers die zelf uh, eraan zijn begonnen. Alleen uh, vanuit de gemeente gebeurt er nog uh, vrij weinig. Ik geloof dat het een...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 tegen van leertrokken op dit thema. Het is ook wel echt een thema, want ik moet je zeggen... als je ook hier naar voren kijkt... ik weet, het zit aan de kust, maar je ziet vrij weinig groen. Je ziet eigenlijk alleen maar ja, stoep, uh, tegels en uh, asfalt. En daar houdt het wel een beetje bij op. Ja, maar dat, dat hele bos is toch eigenlijk ook weggehaald? Want Zandvoort was best wel groen, als je, ja. als je terugkijkt in, uh, in de historie. Als je over de Zandvoort naar binnen kan brengen, je door een uh, groene haag van bomen. Dat is schitterend. Trots, ik vind dat mooi. Uh, ik weet niet of andere mensen die het niet mooi vinden, maar ik nou vind ja, het mooi. Nou ja, het is... Het was, moet ik zeggen, ja. best wel een groen uh, dorp. En, ja. en daar kan je in, in, in het dorp zelf ook. Als je in het centrum kijkt, stonden ook bomen genoeg. Ja, klopt. Ja, het is, um, het, het, dan het kunnen we met weer geen die, podia bouwen. Dat is ook goed. Nou, door ja, is, door ja. al die herontwikkelingen is, <laughs> is het allemaal weggaan en veranderd. Maar dat is dus uh, ja, dat is het, het idee om buiten wat meer groen uh, in ja. te zetten. Ja, het is ook goed voor, ook voor de hittestress. De, of, hittestress is het goed voor, want dan heb je schouderplek, Maar het is ook goed voor de dagen dat het heel erg hard regent. Ja. Voor mij 1 oktober was het nog.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 of dat nu nog na een jaar... Maar, maar speelt, dat dan eens, speelt dat dan in de Raad dat het gewoon uh, stilgezet wordt? Oh, nou, maar je merkt in de Raad... Zou, het zou uit de ijskast getrokken worden, ja. Ja, maar je over merkt, de verkiezingen. Ja, ja je merkt inderdaad, uh, de wat er op het Watertoorplein is gebeurd met, met D66 en OPZ. Dat er wel een tijdje uh, ja, iets heeft gezeten. Ik moet zeggen dat het nu veel beter is en dat het gemoedelijker is. Um, maar het lijkt wel of het Raadsprogramma daar een beetje onder heeft geleid. Uh, onder, ondertussen...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 Nou, we zijn van duurzaamheid uh, eigenlijk uh, over het hele raadsprogramma bezig geweest. Kijk. Ik kan er nog uren over doorpraten, ja. maar gezien de tijd uh, moeten we toch naar het volgende onderwerp. Uh, ik ben benieuwd of jullie uh, uh, dit ook gaan aanpakken. Ja. Jullie als partij. Van joh, laten we nou eens over het raadsprogramma gaan praten. We gaan het en, zeker aanpakken. Uh, we, we blijven het volgen. Mooi. Karim, bedankt voor de komst. Fijne dag nog verder. Ja, bedankt. En, fijne dag. Dankjewel.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 Nou, bomenkappen, uh, daar hebben we net gehad met duurzaamheid. Dat gaan we voorlopig niet meer doen, in het antwoord. Nee, nee, nee, nee, nee, nee graag niet. Maar dit soort bomen mag je wel kappen. Of oh, ja, ja. ja. je mag we... ze op de grond leggen. Ja, ik zo, zo, graag. Zo, ik ga ook wel even noemen. Ja. Uh, Fred werd ook genoemd. Is ja. Fred uh, Rooshart in, in, uh, bij jou in als mede-curator? Nou, hij is eigenlijk de curator. Ja, ja, wij werken vanuit de Roze kunstlijn. Mm -hmm. Dat is een onderdeel van de kunstlijn Haarlem. Ja. En Fred heeft samen met de huidige voorzitter, Joke Breemauer, heeft hij ooit de Roze kunstlijn bedacht. Als een ingang zo van, nou laten we wat aandacht besteden aan het roze zonder dat we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 Billy McCluskey from Palm Springs recording for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Palmira Race on Sunday. Voor ons laatste onderwerp is Erik Wijs aangeschoven, nou zoals bekend directeur van de circuit, Racing, directeur van de circuit. Daarom. Welkom. Goedemorgen. Met Yellow with the Race. Dat yeah, <laughs> <een mooie, laughs> is intro. Ja. intro. Ja ja Kor ja, ja, ja, ja, ja. ja. zoekt dat er allemaal bij dat is, uh, dat is altijd wel grappig.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 een Italiaans architectenbureau voor ingeschakeld. En, uh, ja, die maken dan tekeningen. die moet je dan natuurlijk ook nog bespreken bij de FIA, de Internationale Autosportbond. Uh, want er zitten best wel wat radicale wijzigingen in Zandvoort in, die ze nog niet helemaal gewend zijn in, in de Formule 1 en bij de FIA. Maar dus, dus ze, zijn wordt... wel, ze zijn er wel heel, heel enthousiast over. Kan en, uh, je daar ja, een voorbeeld van geven, van zoiets wat, wat nog niet uh, eigenlijk in, in de, de normale Formule nou, 1 Nou, wij krijgen en... twee, twee krijgen wij op het, op het nieuwe circuit. En dat zie je uh, helemaal uh, nog niet, denk ik. Dat zie je. Nou ja, sommige bochten hebben wel wat verloopt. Maar, maar bijvoorbeeld de, de, de, de laatste bocht op de circuit, de aardrijn de bocht, bocht 14. Ja, die wordt dus een vrij lange doordraaien. Die mm -hmm. wordt 18 graden gebankt. Dat betekent dat je de dat Formule 1, dat is daar zonder.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 Ik ben zeer benieuwd. Ik, ik kom binnenkort wel eens een keer gewoon stiekem kijken. Uh, alhoewel, er staat tegenwoordig bewaakt. Ja, dan dus moeten we even een afspraak maken, ja. maar uh, die maak ik graag. Weet ja. uh, <laughs> je, met jullie. Ja. Um,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 nou, inzet van medisch personeel, uh, brandweermensen, uh, kranen om auto's weg te takelen. Of uh, van die telehandlers om ze ja, weg te slepen uh, als ze ergens gestrand zijn. Uh, nou, taakwaas, noem het allemaal maar op. Om dat allemaal uitgewerkt te krijgen. En, uh, nou, dat plan hebben we vorige week uh, in Genève bij de FIA gepresenteerd. En uh, nou, Daar zijn ze nu nog even op aan en Dus we misschien nog wel een kleine aanpassing links of rechts gaan uh, voorkomen. Maar dan kunnen we er ook mee verder. En, ja, en dan moeten we natuurlijk ook om die mensen... Uh, ja,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 ...waar veel meer bij kwijt dan dat stukje sport wat, wat, wat, wat, een stuk sport... ...wat ik regel. Maar kijk bijvoorbeeld naar... ...alle tribunes, de horeca... ...de toiletten, het verkeersplan natuurlijk... ...campings... nou ...ook nog een stuk entertainment. Ja, er zijn natuurlijk ook allemaal... ...druk, er zijn ook allemaal teams mee bezig. Dat doen we gelukkig natuurlijk binnen de Dutch Grand Prix... ...met, met twee grote... ...ervaren sportmarketingbureaus. Tigersports en, en ja, Daar zit die expertise om dat allemaal goed te doen. En wij op het circuit concentreren zich ons echt op, het, op dat stuk sport. En uh, ja, nu dus die verbouwing van de zee.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 volop mee bezig houdt en heel druk mee is. Uh, maar inderdaad ook bij zeg maar, de voorbereiding van de, de, de zittingen bij de rechter die er geweest zijn... en de hoorzittingen die er gekomen in de bezwaarprocedures. Daar ben ik zelf ook uh, nauw bij betrokken. En, uh, maar gelukkig hebben we daar natuurlijk ook goede, ja, goede experts... ook vooral onze zijde op het gebied van uh, ecologie, uh, geluid, uh, uitstoot... en dat soort, uh, ja, altijd, ja dat, alles wat erbij kon kijken. Ja, dat, dat is wel weer, jij uh, bent dus van de race, zal ik maar zeggen...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 we moeten ons wel realiseren met wat voor uniek project we bezig zijn. Ja, ja. Uh, wat, we, ja, wat we nu aan het realiseren zijn. Ja. Erik, bedankt voor uh, tijd en komst. En we hopen dat je, uh, ondanks dat je het hartstikke druk hebt... toch in de komende vijf, uh, zes maanden af en toe eens tijd hebt... Uh, oh, zeker graag mogen. hoor. Een kopje koffie is altijd lekker, toch? Ja, ja, Oké, okay. <laughs> dankjewel. Oh, is een... oh, nou. Dan gaan we nu verder met de agenda. We hebben net gehoord van, uh, uh, van uh, de wondenkamer in het Zandvoort Museum. Die draait nog steeds door. Ja, die is uh, tot en met 30 6 2020 Dus daar kan je nog een, een, een ruime half jaar naartoe. Uh, van 8 november tot 1 maart: Expositie Keizerin Sissi op vlucht voor zichzelf in het Stamford Museum. En morgen hebben we de intocht van Sinterklaas bij de rondonde om 12 uur. En gevolgd door het Sinterklaas spektakel in de Corver Sporthal om kwart voor drie. En dan gaan we daar heel hard om lachen in het Stamford Beach Hotel met de stand-up comedians. <laughs> maar daarvoor zijn we naar het Classic Concert geweest om. Uh,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 voor jong en oud in het Wapen van Zandvoort van half zes tot half acht. 29 november toneel met Mantel van Fortunaland in Theater de Krocht om acht uur. Het blijft druk in de Krocht om 30 november. Mark Endhover en het live orkest in Theater de Krocht om acht uur. En dan wordt het weer spannend op het Raadtaxplein. 11 december wordt de ijsbaan geopend. En 21 december gaan alle politici aan de slag, want ze doen mee aan de sprookjeswandeling.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 Bedankt voor de medepresentatie. Ben Zonneveld, jij ook bedankt. En wij wensen iedereen, oh we danken Hotel Hoogland ook nog voor gastvrijheid, koffie en thee en water. Dan wensen we wensen iedereen een prettig weekend en tot volgende week. Tot volgende week.